9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op de Vlaamse Julie van Espen... heeft volgens Belgische media een lang strafblad. Hij is onder meer twee keer veroordeeld voor verkrachting. In een van die zaken loopt nog een hoger beroep. De 39-jarige man werd vanmiddag gearresteerd in Leuven. Hij was jarenlang dakloos en verslaafd aan drugs. Hij is ook verschillende keren veroordeeld voor diefstal en bedreiging. De 23-jarige Julie verdween zaterdag. Haar lichaam werd vandaag gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. PKK-leider Öcalan roept op tot een diepgaande maatschappelijke verzoening in Turkije. Dat doet hij in een verklaring die werd voorgelezen door advocaten, die hem voor het eerst in acht jaar tijd hadden mogen bezoeken. Volgens Öcalan moeten de partijen in Turkije stoppen met de polarisering en de cultuur van strijd. De Koerdische voorman zit sinds 1999 een levenslange celstraf uit... op een eiland voor de Turkse kust. In 2015 riep Öcalan al op tot een einde aan de gewapende strijd van de PKK... die door Turkije, de EU en de VS wordt gezien als een terroristische organisatie. De geplande betroging van anti-islambeweging Pegida in Eindhoven is niet doorgegaan. Pegida-voorman Edwin Wagensveld zegt dat de gemeente te strenge voorwaarden heeft gesteld... Volgens hem moesten de betogers achter hekken van twee meter hoog staan... en mochten ze geen lawaai maken. Pegida wilde demonstreren bij de al moskee in Eindhoven... vanwege het begin van de ramadan. De doelman van FC Porto, Iker Casillas, is ontslagen uit het ziekenhuis. Vorige week kreeg hij tijdens een training een hartaanval. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 37-jarige Casillas weet nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet. Zijn herstel zal weken en misschien wel maanden duren... Voordat de Spanjaard in 2015 naar Porto ging... was hij 16 jaar lang doelman van Real Madrid. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht kan het in het noorden licht vriezen. Morgen in het noorden eerst zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en dan kan er weer een bui vallen. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Volgens volgende week alweer uh, afgebroken gaan worden <laughs> als je het mij gaat vragen, eerlijk gezegd met het weer. Maar goed, uh, ik ga toch even, even een verjaardags... Uh, Iemand even feliciteren met de verjaardag. Ik moet het even goed zeggen. En deze dame is jarig vandaag. En dat is ook wel te horen. End of story. toch altijd een hele mooie uh, nummer vinden, dit, uh, van Jolien. Uh, End of Story heet het, uh, het nummer. Het is het uh, tweede uur van deze eerste donderdag van mei van alternatieve FM. En uh, we doen gewoon eventjes een wat reguliere uitzending. Dat betekent dat het uh, op mijn improvisatie... wat betreft de tekst moet gaan komen. Maar volgende week dan uh, is Marcus hier ook weer. Dat heeft te maken waarom Marcus er niet is. Dat heeft alles te maken met een uh, groot uh, evenement op 5 mei. Hier in de buurt. Dat heet Bevrijdingspop. En dat uh, mag geopend worden door Eli, de winnaars van de Robbe Akdaalwoord. En vorig jaar deed Nemsis dat. En over Nemsis gesproken. Die komen binnenkort ook al met een nieuwe EP. En die EP die ga je binnenkort ook hier bij ons horen in dit programma. Dus wat dat er gaat, gaat dat helemaal goed komen. Um, dat uh, is in ieder geval even uh, het uh, verhaal van, uh, van de komende tijd en de reden waarom Marcus er niet is... En uh, het heeft ook te maken, end of story, met de verjaardag van Jolien Grunberg. Zoals zij voluit heet. Uh, dit uur gaan wij gewoon ook uh, weer wat uh, nummers draaien. Waarbij uh, er gasten gaan komen. Want deze gasten komen een week na uh, Levy. En zij heette Canvas Blanco. Ze zijn ooit eens een keer eerder geweest. Ik geloof eerder in 2014 of 2015. Toen zijn ze ook uh, al geweest. Dit is een van de singles uh, die ze hebben uitgebracht van. Uh, Exilio, het laatste album en dat nummer dat heet Read Me Stories. The world goes spinning round How can I make it all stand still Until it all makes sense Give up my self-defense Give up whatever I Ja Zij uh, komt dus volgende week bij ons langs. Levi heet uh, zij en het nummer dat heet Shelter. Daarvoor hoorden we een uh, mooi nummer ook uh, van Canvas Blanco. Die komen een week later, op de 16e, komen ze langs. En wie komt er dan, de 23e? Dat doen we eens ook uh, weer eens leuk. Want dat is iets uh, wat uh, Frank Pont uh, ons heeft aangereikt. Louis Albury, dat is een zingersongwriter, uh, ik geloof... Amerika, daar komt hij weer vandaan. En daar uh, gaan wij ook nog even naar luisteren. Dat is gewoon ter ondersteuning van het materiaal wat hij heeft uh, uitgebracht. En uh, ja, van voor een tournee wat hij ook nog hier uh, doet. En omdat wij dat belangrijk vinden, dat we ook nog een beetje van die kant nog uh, het een en ander uh, ja, uh, willen helpen uh, met muzikanten, doen we dat graag. Uh, het is dus een, weer een uitzondering. Maar goed, de, de reden is duidelijk. Maar als Frank Bond met iets komt... dan moet je bijna wel uh, goed en stevig in je schoenen staan... om dat te kunnen weigeren. Dus dat uh, is, zit er ook een beetje achter. Goed, uh, we hebben natuurlijk nog, uh, nog meer te verhapstukken. Want Michel Ebbe, hij maakt uit van Gravel Town. Dat is een nummer wat je zo dadelijk gaat luisteren. Maar Michel zelf heeft inmiddels ook al weer nieuw materiaal... Wat bijna uit is. Uh, het, het schijnt nu uh, bij de master uh, te hebben uh, uh, te liggen. Of wat dan ook. En het, uh, het, de bedoeling is dat hij dan binnenkort daarmee gaat komen. En wij zijn heel erg nieuwsgierig. Maar zover is het nog niet. Dus doen we het nog uh, met het materiaal... wat hij dus nu met zijn vrienden van Gravel Town heeft uh, opgenomen. Uh, het is nog geen september, maar uh, wat betreft het weer... ja, uh, dan uh, denk ik toch wel dat het een koude septemberdag zou kunnen zijn in mei, denk ik uh, zo te weten. September day Family members gathered that Tuesday morning gray, A small group of people He wanted it that way Silence fills the room The song fades away He sang of the blues The stories of life Homes believe love in vain, common people that love the fears, how they sometimes fade away, on a cold September day. He was away, remembered all the phone calls from motels late. how he traveled cross-country to play ten times a week, and maybe he drank too much too. It's the hard life he needed to sing of the blues, the stories of life. fears, how they sometimes fade away on a cold September day. Meer kan dan alleen maar zingen. Dat uh, bewijst ook uh, deze uitvoering. Want uh, oorspronkelijk heeft hij het uh, liedje zelf uh, geschreven. Maar hij vond het uh, toch uh, beter dat een vrouw dat uh, deed. En dat, uh, ja, dat is dan gebleken. En hij kwam uit bij Brechtje uh, Sanne Lacour. Die uh, kent hij ook uit uh, de Rotterdamse muziekwereld. En uh, die zei van. Ja, dat doe ik dan wel. En God to Go is het uh, uiteindelijke, uh, Ja, uh, de versie geworden die ik het meest uh, waardeer. Sorry, Michel. Maar goed. Het, uh, als hij weer uh, in de studio is, zal ik hem wel weer gaan draaien, deze van Brechtje. Uh, nu ook weer. Want, want dat heeft uh, natuurlijk de reden dat uh, Michel bezig is. om uh, zijn uh, volgende solo-album uit te gaan brengen. En ja, dat, dat, dat ligt onder de hamer. Maar het. het ja, het, het, het is even wachten. Het is net, net als bij de Formule 1 naar Zandvoort. We moeten er even op wachten, maar dan heb je ook wat. Dat is een beetje het, de, de metafoor die ik gebruik in dit hele verhaal. Tijd voor wat stevige muziek. Oftewel, zoals de heer Vischer bij de Rob wordt wel zeggen... Rock'n'roll! Zo gaan we van Rotterdam naar Amsterdam. Want Kit Harlequin uh, is uh, van oorsprong natuurlijk een beetje een Rotterdamse band. En deze stevige jongens die komen uit uh, Amsterdam. En uh, ze heette Sam Mysterio. is het uh, laatste werkje wat uh, de mannen hebben uitgebracht. In, uh, in april is uh, dat album uh, uitgekomen. En het nummer tijd heb je net uh, kunnen beluisteren hier uh, bij Alternative FM. Ik uh, moet hem zelfs nog stigma aanschaffen... want dit is een beetje nog uh, gejat van een uh, bandcamp-pagina. Uh, maar goed, daar staan uh, mooie dingen ook op, op dat medium. Dus uh, kan je dat uh, gewoon uh, van harte aanbevelen. Daar, daarvoor horen we leger met Gypsy Salto. Een van de mensen die erachter zit is Chantal Ipma... en die is ook een beetje betrokken bij de pop van Rotterdam. Ja, dat is leuk. Daar had ik ook een, uh, ooit een ingang uh, mee wat dat betreft... Helemaal, uh, oké. Okay. Dus wat uh, betreft uh, de muziek. Ik zei uh, helemaal aan het begin dat Bono Heike... Uh, een van de mensen is die in de begeleidingsband zit... van Koen Alvarez op 20 mei in uh, Theater de Krocht. Maar hij zit ook in een andere band en dat is Panda de die komen hier uit de buurt. En die band, dat is een Hanemse band. En dit is de laatste single die ze hebben uitgebracht. Eigenlijk is dat een beetje hun debuut. Run! Een onvervalste rock ballad van de Kastrikumse jongens van Twice The Same. Het uh, album Second heet het, uh, heet het album. Ja, heel toepasselijk. Run hoorde je ervoor van Panda en Maren. Die komen wat uh, dichter bij z'n antwoord, want die komen uit Haarlem. Goed, uh, eigenlijk is ook uh, van dit tweetal de oorsprong in Haarlem. Maar ze zijn uitgewapperd naar Breda Tilburg. Daar houden ze zich uh, op tegenwoordig. De zusjes Bruinhof. Oftewel Leuna met Stars Align Stamgasten in Alternative FM is Ruud Haveling. Want uh, ja, ik bedoel, uh, je hebt muzikanten en muzikanten, en dit is er echt één. Uh, ook uit Zandvoort, en daar moeten we dan ook even bij zeggen, dat uh, het inmiddels ook de plaatselijke pers is opgevallen. Wij wisten dat dat natuurlijk een hele tijd. Maar uh, inmiddels uh, hebben de mensen van Zandvoortse krant dat ook doorgehad. Uh, een pagina uh, groot artikel gewijd aan de muzikale, um, ja, muzikale belevenissen van uh, Ruud Havelingen. in ieder geval de aanleiding was natuurlijk duidelijk de EP. Die uh, The Wind Just Blew a Day Away. Want dat heb je, die titel, die heb je hier in dit nummer, Dead Again kunnen horen. Er zijn een aantal nummers die hij eerder heeft uitgebracht onder Cloud Machine. Tenminste, dat. dat, dat nou ja, onder Cloud Machine. Dat was gewoon een band waar zelfs ook Richard Lagerwij van de Tiger Pilots ooit deel uit van heeft gemaakt. Ja, zeker. Die twee die kennen elkaar. En. Um, dat uh, was aanleiding voor Ruud om eens even te kijken van... kan ik die nummers nog eens een keer opnieuw uh, ja, naar mijn hand een beetje zetten. Dus meer naar een soort singer-songwriters-achtig uh, verhaal. Nou ja, en daar is hij uh, wel in geslaagd. Zo uh, zit het. Um, de laatste, en dat is Dead Man's Mouth van Cutscales... En die hoor je als het goed is. Wacht even, dat moet ik even nog... Uh, ho, ho, ho, ho, want anders komen we niet helemaal uit. Kat uh, Skills, die gaat het bal afsluiten. Uh, want uh, we hebben straks natuurlijk nog... weer een aflevering van uh, Peaceful Radio. Met vader Veugen. En volgende week dan zijn uh, Marcus en ik uh, weer op volle oren gesterkt weer terug. Dag! In my pockets, in my I thought I'd ride you a good love song. All I got is left to a blue. On your chest, and my eyes on the prize. I feel this fever burning up, and no, it is no surprise. I hit it all. Oh, God, I hit my fun.